Met Hanneke Groenteman. Goedenavond. In de reeks What's in a Fairy Tale? onderzoekt toneelgroep Oostpool wat oeroude sprookjes ons nog te zeggen hebben. Het eerste deel gaat over de middeleeuwse volksheld Robin Hood. met daarin een rol voor Gilles Biesheuvel als Justice. Na ene is hij te gast in de rubriek Open Kaart. Een andere voorstelling is zonder toestemming... van het makerscollectief De Theatergroep... waar het draait om de oude theatervorm Vaudeville. Actrice Rosa Asbreuk gaven we de afgelopen week de reismicrofoon mee. Na één uur hoort u haar verslag. Maar eerst praat ik een uur lang met Klaas Bense, documentairemaker... en zijn nieuwste film, Morisot... Moriso, Moed, Storm en Liefde gaat zaterdag in première. En uh, welkom, uh, Klaas. Dank je. je bent hier met een, uh, een heel prachtig schilderij gekomen. Daar gaan we het zo meteen over ja. hebben. Het is een schilderij gemaakt door Berthe Morisot. Ik kende haar eigenlijk alleen maar als model van Edouard Manet. He, want die heeft toch veel schilderijen van haar gemaakt? Dat klopt. Dat Morisot. Klopt. Inderdaad. Ja. Dit is niet een schilderij wat zij gemaakt heeft. Dit is een schilderij waarop zij... Misschien staat. Misschien staat. Misschien staat op afgebeeld. Ja, eventjes wie, wie was zij? Zij was een. Uh, in de 19e eeuw. Uh, besloten een aantal uh, jonge schilders. op een andere manier te gaan werken. En dat waren. zes schilders die op een gegeven moment besloten. om hun, om hun werk wat anders was. Uh, samen te gaan uh, exposeren. Er, waard, er was geen andere plek waar ze dat konden doen. Dus ze hebben besloten om dat zelf te gaan doen. En van die, die zes, dat was eigenlijk het startpunt van de impressionisten. Die, zijn daar, die hele beweging is daar eigenlijk van die, vanuit die ene tentoonstelling op gang gekomen. Dat waren Zura, uh, nee, nee, nee. komen veel, la, Die zitten ervoor bijvoorbeeld. Je moet denken aan uh, Monet, ah. Degas, uh, Pizarro, Renoir, Sisley. De blockbusters van nu, maar goed. Ja, en ze waren. Zijn, dat begonnen, die nieuwe stroming, met z'n zessen. En vijf van hen waren mannen. En één van hen was een vrouw. Vijf van hen zijn wereldberoemd, inmiddels. Eén is het niet. Nou, als, als model is ze beroemd geworden. Maar, ja, maar dat is Berthe Morisot is niet een van de impressionisten. <kuggen> en daar hoort ze wel bij, vind jij? Dat, nee, maar dat is ze ook. Dat is ze daadwerkelijk, Hanneke. In, ze hangt in heel veel musea wereldwijd. Um, alleen het grote publiek kent haar niet. Op dit moment is zij de vrouwelijke schilder... die op een veiling het meeste heeft opgebracht. Zij is de best betaalde kunstenares ter wereld. Helaas Haan niet werk. toen ze leefde. Goed, Helaas niet toen ze leefde. Nee, maar dat geldt voor iedereen. Daar natuurlijk. is het misgegaan ja. inderdaad. Maar luister je, je hebt nu in een grote koffer... waarmee je in de film ook steeds rondloopt trouwens... En ja. die leuke documentaire over ja. haar leven, over haar zijn... heb je uh, dat schilderij meegenomen, hè? Ja. Daar beschrijf het dus voor me. Moet je een beetje in de microfoon blijven, want je gaat nu zeker, ongeveer zeker, in een andere zeker. ruimte zitten. Ja, het is een, eigenlijk een heel eenvoudig portret, waarop je een jonge dame ziet in een. Uh, eens een beetje in de microfoon. Dus in een donkere jurk, een zwarte jurk. Je ziet er een klein wit kraagje boven. Mooie ogen. Een mooie ogen, maar hele bijzondere ogen. Want als je goed kijkt, dan zie je dat het rechteroog een beetje wegkijkt. Ja. En beetje loons, een beetje, beetje loens naar buiten. Ja. En, en dat, dat, dat heeft mij eigenlijk getriggerd. Want ik zag dit schilderij op het internet. Bij een internetveiling. En het was vooral die blik die me erg aansprak. En op de achterkant van het schilderij staat een naam. Daar staat de naam Bert Morizot En ook een jaartal, 1871. En die combinatie maakte, dat ik, maakte eigenlijk dat ik... Besloot om het eigenlijk meteen te kopen. Oké. Okay. Um, je, je moet even iets, even, mij even meenemen naar die internetveiling. Hoe, hoe gaat dat? Jij, um, jij zit achter je computer te je, shoppen. Nou, of... Je dwarrelt een beetje over het internet. Ja, je dwarrelt jij. Ja, ik, ik, dwa ik, ik dwarrel een beetje ja. over het internet. En ik, ik, ik laat me een beetje gaan door toeval eigenlijk. Want dan dwarrel je naar eBay? eBay en uh, er zijn nog een paar andere sites. Wat zoek je daar? Ik kijk naar een, een boekje en dan kijk ik wat iemand nog meer, wat diezelfde verkoopt, nog meer verkoopt. En daar zit dan misschien een schilderij tussen, en dan kijk ik ernaar. En dan, vandaar kom ik weer op een andere pagina. Dat is jouw hobby. Wat, ja, tussendoor doe ik dat met heel veel plezier. Ja. Ik, en... Weet je, filmmaken, dat, dat klinkt fantastisch. Het klinkt alsof je altijd buiten bent. En, druk bezig bent om mooie dingen te filmen... maar heel veel speelt zich af achter de computer. Want je moet het allemaal uitwerken, het allemaal voorbereiden. En dat vraagt ontzettend veel tijd. Dus ja. het is ook heel saai werk. Ja. En dan is het voor mij in ieder geval heel erg leuk... om af en toe even twintig minuutjes weg te gaan. Menigeen gaat naar hele andere sites, maar jij gaat naar ebay... Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld. En ja, toen kwam je, ja. toe kwam je toen bij je een, een, een ja. kunstverkoper of zo, of een ja, veilig huis of uh, wat. Een rommelwinkel in Zwitserland. Een rommelwinkel? Ja, oh. die van allerlei dingetjes, dingen verkocht eigenlijk. En daar zat uh, deze dame tussen. En wat trof je zo in haar? De blik, moet ik eerlijk zeggen. Want? De, ik, vind, ik vind haar blik zo bijzonder. En de manier waarop dat dat dat oog wat een beetje dwaalt, maar... ja en weet je ook, ziet het lijkt alsof ze alsof er twee kanten zijn die heel erg verschillend zijn. Je hebt een linkerkant die donkerder is, en een rechter die veel prominenter is. Je hebt dat hele wilde haar, wat opmerkelijk is voor een portret uit de 19e eeuw. Ja, Want het haar zit heel uh... in, in die tijd. Als mensen zich lieten portretteren, dan gingen ze naar de kapper, lieten ze goed opmaken, deden ze een mooie jurk aan en. Er werden bijna nooit schilderijen gemaakt waarop je iemand zag die er gewoon uitzag. Nee, maar achterop, door dat trof jij, je bent erop gaan bieden? Nou, er was een mogelijkheid Niet? ook om het meteen te kopen. En dat heb ik gedaan. Wat was de prijs? Ik heb er uh, 720 euro voor betaald. Oh, fantastisch, hè? Ja. En... Uh, uh, en um... Achterop stond, en dat zag je natuurlijk niet op, de, nee. op die site, nee. stond Berthe Morisot, En dat ja. jaar is al. En 1871. Ja. Betekende dat nou dat zij dit is volgens jou? Of waarom staat die naam daarop? Ja, dat probeer ik uit te zoeken in de documentaire. Ja, ik, ik heb het schilderij eerst daarna gewoon aan de muur gehangen. En na verloop van tijd ben ik haar steeds verder gaan researchen. Dacht je meteen hier zit een. Nee, nee, nee. Dit laat me niet los. Nou, het. Het liep me niet los. Maar ik dacht niet meteen aan een film. En het, ik dacht elke dag op een gegeven moment over haar na. En dan, dan wordt het een film. Dan plotseling dan pakt het. En het is zo dat ik altijd heel erg lang nodig heb voor een film. Dus daar gaat altijd wel eh, zeker drie jaar in zitten... voordat ik weer iets kan laten zien aan de mensheid. Ja. En bijvoorbeeld aan deze film heb ik vier jaar gewerkt. Ja. Dus ik weet ook van mijn vorige films dat je echt iets... Je moet echt alleen op pad gaan... Met een idee, als je zeker weet dat je dat zo lang kunt volhouden. Ja. En, en dat kan ik met Bert Morizo. Wanneer heb je dit gekocht? Dit is uh, vijf jaar geleden geweest. Vijf jaar geleden. Ja. Toen begon jouw relatie met haar. Zeker. En ik heb ja. sindsdien elke dag aan haar gedacht. Wow. Dat en ik is, hoop dat meer dit komt. dan een menig andere relatie neem ik aan. Nou... Hoewel, oh nee, iemand met wie je woont, verdenk ja, ik je weet, toch ook moet wel echt maar het is ook maar fijn om het nu, uh, nu afstand vanuit te nemen. En, en, doel, ze bleven in je hoofd zitten. Ja. En toen ben je eens gaan googlen, zoeken. Wat ja. ben je gaan doen? Ja, googelen en ik ben boeken gaan kopen ook. Ook op het internet. Over, Over <laughs> Bert moriso. Kom je ook wel eens in een gewone winkel? Um, ja, misschien de Albert Heijn, maar in een, een gewone een winkel. En uh, de meiden van, de, van het Brood heb ik uitgenodigd om te komen naar de première. Dus, Oké. Okay. Uh, maar uh, goed, het internet is voor jou dus één grote lauw lekker landwinkel. Ja, nou, ja, ik zou het niet zo noemen, maar je komt buiten, je komt op een goede manier buiten, terwijl je nog je, eigenlijk niet naar buiten kunt. Dat is het. Ik duik even weg, twintig minuutjes, ja, en dan ben ik weer terug. Eigenlijk, maar mijn, je bent dus allemaal research gaan plegen op ja. Berthe Morisot. De, voordat je het schilderij had, kende je haar toen, of heb ik dat al gevraagd? Ik heb meer? ooit een uh, een speelfilmscript geschreven over Edouard Manet. Ah. En daar was ik de naam Bert Morizot tegen. Want dan had ze een soort. Een soort... Liefdesrelatie. liefdesrelatie. Ja. Daar komen we straks op. Ja. Maar goed, je kende de naam, je had dat schilderij, ze had je te pakken. Ja. En je bent gaan uitzoeken wie was hij eigenlijk. Ja, dat heb ik geprobeerd. Daar ben ik aan begonnen. En dat was veel moeilijker dan ik eigenlijk had gedacht. Want um, omdat er niet zoveel over haar bekend is. Um, al haar brieven en dagboeken zijn in het bezit van de familie. De familie Roeacht is dat inmiddels. En die laten mensen daar niet toe doordringen eigenlijk. Het is heel oh moeilijk. Nee? nee? Nee. Ze hebben zelf, een van de Roearts heeft in de jaren 50 een boek uitgegeven. Een boekje met daarin um, wat passages uit haar dagboeken en brieven. Want die waren er wel, hè? Die waren er wel, zeker. zeker. Maar daar heeft hij een kleine selectie uitgemaakt. En hij zegt eigenlijk al in het voorwoord, zegt hij... Bert Morisot had eigenlijk heel weinig te zeggen over kunst en over belangrijke dingen. Maar hier zijn nu volgen een aantal passages. Hij is de kleinzoon zeker. Hè? Hij, is, het uh, hij was de kleinzoon. Die zit in de film. Ja. Ja. Ja. En dus dat maakt het wat moeilijker. Ja. Er zijn een zestal biografieën van Bert Morisot. Maar die biografen vallen allemaal terug eigenlijk op dezelfde informatie. Dus het is moeilijk om... om Dichter bij haar te komen. En haar, ik neem aan dat voor de biografen ook haar selling point Edouard Manet was. De grote impressionist. Ja, ja zeker, zeker, ja. zeker. En ja, de meningen lopen zeer uiteen over het soort relatie wat ze hebben gehad. Ja, ja. Ik ben erachter gekomen dat de dochter van Bert Morisot, Julie Manet, die heeft een aantal brieven op een gegeven moment gegeven aan een Franse journalist. Die. En ze verwerkt heeft een artikel. Um, dat heb ik, ik heb dat materiaal kunnen vinden. En dat is eigenlijk het, het eind, het slot van mijn documentaire die ik gemaakt heb. Ja. En daar, die pagina's zijn, uh, zijn geweldig. Want daarin kijkt ze terug op haar leven. En maakt ze een soort balans op. En uh, dat, ze schetst daar een, een heel donker beeld. Want, over wat een donker beeld? Ze heeft het gevoel... Zij, zij, ze zegt ons dat ze altijd gedacht heeft dat ze zou blijven voortbestaan. Dat je blijft voortbestaan. Eh, het eeuwige leven hebt. Door de dingen die je nalaat. Dus de kunstwerken, de schilderijen in haar geval. En dat is een van de redenen geweest waarom ze heel erg veel geschilderd heeft. Eigenlijk. Ze is altijd maar bezig. En ze schrijft nu dat ze erachter is gekomen. Dat er ook een andere weg is om een eeuwig leven te hebben. En dat is in de in de dierbare gedachten van, van je, van je naasten. En daar komt ze aan het einde van haar leven pas achter... dat die weg er ook is. Of die weg misschien wel de belangrijkste weg is. En dat ziet ze dan in. En... Uh... Dat is voor haar heel bitter. Dat je, Omdat, dat je leeft zolang je niet vergeten bent, zullen we maar zeggen. Ja, en daar heeft ze te weinig aandacht aan besteed. Zij vindt dat ze te weinig heeft gegeven aan haar omgeving. Te weinig warmte, te weinig liefde. Ja, als je zo, maar dan maak ik een grote hmm. sprong naar het einde al. Maar als je zo ja. ziet hoe haar kleinzoon over haar praat... dat is inderdaad niet met bewondering en liefde. Nee, nee zeker niet. niet. Maar eventjes terug nee. naar haar leven, hè. Wat je dan toch hebt uitgezocht. Dat was een typisch vrouwenleven in een vrouwonvriendelijke tijd. Mag ik het zo zeggen? Ja, dat, ik vind vrouwenontvriendelijk altijd zo. Ja, zo modern. Zo moeilijk. raar ja. woord, hè? Het is een je, Stel je voor de 19e eeuw. En er werd in die tijd vrouwen verwacht. Want wanneer leefde zij precies? Zo'n 1841. tot 1895, ja. Ja. Ja. ja. In die tijd was het zo. Er was een. Een boekje wat alle dames lazen, en het was een soort 'Handleiding voor het Leven'. En dat boekje heet 'L'Amour' prachtig, van de meneer Michelet. En daar, Michelet, michelet. om oh, Michelin, michelet, van de michelet, van de de michelet iets. Ja. ja, ja. En die, uh, die daarin lazen ze hoe ze zich moesten gedragen eigenlijk. En die meneer die schreef bijvoorbeeld dat ze vrouwen waren op deze aarde om het hart van de man te verwarmen en om kinderen te baren. Ze moesten vooral niet te veel lezen, want dat was niet goed voor ze. En uh, zeker geen, uh, geen carrière of, of, of uh, niets, na, niets doen op een professionele wijze. Niets najagen, niet tot een zekere perfectie willen brengen. En denk je dat Bert ook in die cultuur opgroeide? Oh, zeker, zeker, zeker. Met die, met die spelregels. Absoluut. En dat absoluut. mag je niet vrouw onvriendelijk noemen, maar het is wel... Een beetje neerdrukkend of een het beetje beperkend voor vrouwen, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, enorm. En het bijzondere van Bert Morisot is ook dat ze nooit een atelier heeft gehad. Ze heeft altijd thuis geschilderd. En Terwijl dat... al haar man, die anderen, oh, hadden allemaal fantastische ateliers. Ja, en maar de, de gedachte dat zij alleen als vrouw alleen naar een atelier zou gaan... zou reden kunnen zijn voor, uh, voor roddels... Praat. Dus dat werd niet gedaan. Dus elke avond ruimde ze alle spulletjes weer op in de kast. En dan ging ze weer terug naar haar normale oude leven. Aan het leven wat van haar verwacht werd. En, en hoe is ze eigenlijk aan het schilderen geraakt dan? Um, het was zo dat die vrouwen klaargestoomd werden voor een huwelijk. In de betere kringen. En in dat huwelijk moesten ze ook kunnen converseren. Ze moesten een beetje piano kunnen spelen. Ze moesten ook een beetje schilderen. Dus ze leerden allemaal met waterverf een beetje rommelen. Maar meer was dat niet. Het mocht niet te goed worden. Nee. Dat, uh, dat werd niet van het ze vrije verwacht. Vrije tijdsbestedingetjes. Dat ja. is het. En zij, zij wilde meer. En zij, wilde, zij vond het geweldig. En zij heeft, toen zat zus, Edma. En met haar zus hebben ze toen samen een soort pact gesloten om samen schilderd te worden, professioneel schilder. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Heel bijzonder. En niet bijzonder. gehinderd door de ouders ook verder. In het begin, in het begin niet. Uh, het was zelfs zo dat de moeder dat eigenlijk een heel leuk uh, pad vond. eigenlijk. Maar op een gegeven moment werd het een beetje penibel... want er werd natuurlijk wel van de dochters verwacht... dat ze zouden trouwen en voldoen aan het beeld... Wat, waar ze aan zouden moeten voldoen. Ja, wat moet je als ongetrouwde? Ja, dan, ja. er is ook geen man die... Uh, die een liaison zou willen met een vrouw die een carrière nastreeft. heeft. Dus, maar Bert had altijd als houvast haar zus, Edna. Totdat tot op een gegeven moment Edma toch gezicht is. Voor onder de druk en getrouwd is. Gestopt met schilderen. En toen stond Bert alleen. En heeft Bert in die tijd dat ze met haar zus nog schilderde... ook geëxposeerd? Of had ze andere ja. schilders? Als, waar de, dat deden ze allebei thuis? Ze deden het allebei thuis. En, en leuk? Was het aardig werk wat ze maakte? Het was... Uh, ze ging wel ook, soms werkte ze in het atelier van een, van een leermeester. Ah, ja. En een van de leermeesters ze heeft ze ook meegenomen naar het Louvre. Om schilderijen te kopiëren. En... In mijn documentaire zie je bijvoorbeeld ook een schilderij... wat zij gemaakt heeft op 17-jarige leeftijd. Het is onvoorstelbaar goed. Het is echt fantastisch. Aha. Ja, het is echt Was dat een kopie of een origineel? Dat was een, een kopie van een werk... Van de Spaans schilderij, wat, het, wat ze in het Louvre gekopieerd hebben. Dat kon ze dus. Dat kon ze fantastisch. En ze had dus wel leermeesters. Ze, had leermeesters. ze wist hoe ze materiaal moest uh, behandelen: verf en kwasten. En ja. Wat je zo al moet doen als je schildert. Ja, komt veel te <laughs> kijken. Ik weet er gewoon ja. niks van. Dus. Ja. En uh, toen ging die, die zuster trouwen. En ja. hoe kwam zij in aanraking met uh, Manet? Hij was een van de schilders die zij ontmoette in het Louvre. Want in die tijd was het gebruikelijk voor jonge schilders... om hun werken te kopiëren. in Het Rijksmuseum ook, ja. En er waren veel. Het waren uiteraard alleen maar mannen die daar zaten. Ja. Dus ze zat in één keer... Er ging echt een compleet nieuwe wereld voor haar open... toen ze in het Louvre kwam. Daar waren al die kerels die allemaal druk waren. Was een, die, ze hadden spannende ideeën. Dat was een, ze waren een nieuwe wereld aan het ontdekken, aan het veroveren ook. En die, jongen, die schilders zijn daarna de impressionisten geworden. Ja moet je wel weten dat ze allemaal uit dezelfde kringen kwamen. Wat dus waren dat voor kringen? Het dat dat was de, de, de betere stand. De bourgeoisie. Dus ze spraken een beetje dezelfde taal. Hadden dezelfde gewoontes. En dezelfde protocollen. En was, was Berthe uh, gezien daar? Dus oh. mooi zo waren gezien. Ze, de mannen vonden dat erg interessant. En twee van die zusjes die, die eigenlijk heel goed konden schilderen. En... Een van de mensen die daar rondliepen was Edouard Manet, en hij was iets ouder. Hij behoort ook niet echt tot de impressionisten, hoewel het wel vaak gezegd wordt of Nee, maar hij had niet zo die stijl had hij niet helemaal. Maar ja, wel daaraan verwant. Wel... Hij zat er voor eigenlijk. Hij ja. is een beetje de godvader van ja. de impressionisten. Heb ik, zo heb ik hem gezien eigenlijk, of leren kennen. Ja, zijn kleurgebruik was fantastisch, maar hij was nog redelijk omlijnd. Hij is de man van de zwarte. Ja, veel zwarte, ja. pracht. Hij gebruikt heel veel, heel mooi, donker zwart. Ja. En vooral ja. in zijn portretten van Bert Morisot. Ja, want waarom pikte hij haar eruit als model? Ja, het, het, het grappige is, je moet, je moet je voorstellen... dat Edouard Manet in die tijd een soort popster was. Zoals een popster nu. Dus... Uh, hij was controversieel, zijn werk was controversieel. Hij zag er goed uit, hij was heel welbespraakt, heel charmant. Vrouwenman? Absolute een womanizer, zich fantastisch. En alle vrouwen lagen aan zijn voeten. En hij koos op een gegeven moment voor een vriendschappelijke relatie... een bijzondere relatie met Bert Morizot. En dat een hele lange, tot aan zijn dood eigenlijk... zo lang heeft dat geduurd... De vraag was eigenlijk altijd, hoe kan dat nou? Zo'n man die eigenlijk alle dames van Parijs kan krijgen... waarom kiest hij voor Bert Morisot, die niet de allermooiste was? Maar hij heeft haar niet willen hebben. Hij wou er als model. Hij, wil, hij wilde haar als vriendin. Maar ook als seksvriendin? Uh, nee, dat denk ik niet. Nee, dat, denk ik. Dat, dat, lijkt de, dat lijkt me de tragiek van Bert. Nee, nee hij was ook getrouwd. En hij was getrouwd met een, een Nederlandse. Een uh, meisje uit Zaltbobbel. Okay. Daar zit weer een heel mooi verhaal vast. Maar yeah. Edouard Manet, waarom viel hij voor Bert Morizot? Ik heb net al iets gezegd over de kleuren. Zijn kleurgebruik. Zijn Sweet, favoriete yeah. kleur is zwart. Hij bewonderde Goya. Het zijn donkere prenten, donkere etsen van Goya. Dat waren zijn lievelingsafbeeldingen. Hij was een man die heel kleurrijk was. Heel charmant. En waar hij naar zocht eigenlijk. Was de donkere kant. Hij was... Het was een yin-yang-situatie. Hij is het wit, het bruisende, het cosmopolite. En, en zij was het zeer gesloten, sombere, donkere... Ja, het was snel. niet echt mooi, maar ze had wel iets donkers, hè? iets intrigerends. Dus ja. Ja. zij had het zwart. Zij is ja. het zwart waar hij altijd naar zocht eigenlijk. Ja. Enfin, zij is dus drie jaar zijn model geweest... en waarschijnlijk was zij verliefd op hen dan hij op haar. Uh, Ik denk dat zij, hij... Is, zij is wat langer model geweest. Een jaar of zeven, zeker. Ja, ja. Ja. En hij was eigenlijk haar grote liefde natuurlijk. Hij was eigenlijk haar grote liefde. En, en zij ja. niet te zijn. Hij nee. kon haar heel goed gebruiken. Uh, ja, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Dus nee, ik weet niet het, of hij haar wilde gebruiken of niet. Ik vind dat te, te, te makkelijk om te zeggen. Ja, ze maar... hebben een, een relatie gehad die twee kanten op gegaan is. Dus ik denk dat het... Een, uh, maar, ja. maar uiteindelijk is ze, gek genoeg, gekoppeld een beetje aan zijn broer. Dat klopt. Zodat ze ja. toch maar neiging heet. Dat is het toch maar... Zeker, zeker, en ze zeker. En haar dochter, hun dochter ook maar, Julie Manet gaan heten. Maar ja. stel je voor, je hebt, zij, zij wilde blijven schilderen. Maar dat zou betekenen dat ze niet zou trouwen. En dat zou een schande voor de familie zijn. Ja. En, en vooral voor haarzelf. Zij vond het vreselijk. En dat is ook het mooie van Bert. Wat mij zo aanspreekt aan Bert. Is dat ze aan de ene kant die drang voelt om te moeten schilderen, te willen schilderen. Maar dat ze aan de andere kant ook heel erg sterk voelt dat ze... ze wil heel graag voldoen aan zoals het hoort. Aan de normen en waarden van haar milieu, van die tijd. Dus dat is een strijd, niet een strijd tussen het hoofd en het hart. Maar een strijd in het hart. Ja. Want ze wil alle twee en dat kan niet. En uiteindelijk maakt ze de keuze om dan maar niet te trouwen. Om dan maar te blijven schilderen. Want de enige man met wie ze eigenlijk zou willen trouwen is al getrouwd. Ja. Edouard Manet. Dus hij heeft zich toen op ingesteld om alleen te blijven. Wat een schande zou zijn ook voor de familie. Ja. Toen heeft ze een portret gemaakt van haar zus. Die Edma, die wel de stap genomen heeft, is gestopt met schilderen. Haar zus, terwijl ze gebogen zit over de wieg van haar eerste kindje. Heel mooi, mooi schilderij een Prachtig schilderij. Ja. En daar heeft ze dus uren, dagen, weken aan gewerkt. En altijd maar gekeken naar dat moedergeluk. Toen dacht ze, toch denk ik, ik, zal, ik moet iets verzinnen. Ik, er moet iets, wat kan ik? En wat ze toen deed, ze is toen naar Edouard Manet gegaan. Haar goede vriend. En hij heeft hem gezegd dat ze, dat ze radeloos is. En hij heeft toen gezegd, ik stel je iets voor. Ik stel je voor, trouw met mijn broer. Hij mag je graag. Hij weet wat het is om een, een kunstenaar te ondersteunen. Hij is zelf ook schilder, niet zo'n goede. Um, hij zal je steunen in je carrière. Supergoed idee, hè? Ze heeft toch daarna twee jaar nodig gehad om daarover na te denken. Ja, dat snap ik. Want <lacht> toch een goed idee. Ze heeft de keuze gemaakt en de vraag. Het is natuurlijk wel zo. Daarna, in de relatie met de broer van Edouard Manet, elke keer als ze naar hem keek, zag ze iemand die net minder charmant was dan zijn broer, minder aantrekkelijk, minder begaafd. Dus ze werd ...dagelijks geconfronteerd eigenlijk met de, de keuze die ze misschien rationeel geno genomen heeft. Maar toch ze, net niet. Terwijl ze daarvoor alles vanuit haar hart gedaan heeft. Ja. Zeg, um... Hoe is het met haar? Even een grote sprong. Ja. Hoe is het verder met haar? Ze hebben dus een dochter gekregen... Waar, ja. die ze adoreerde. Ja, zeker. Toen is ze uiteindelijk gestorven aan een longontsteking. Ja? Ja. Ja, ik heb je film gezien, ja, dus goed. dat weet ik dan. Ja. Maar ik wil het even over je film hebben namelijk. Ja. Heb jij nog dingen, want je hebt allemaal dingen opgeschreven... die je echt gezegd wil hebben over Berthe. Heb je nog iets niet gezegd over haar, wat je toch gezegd wou hebben? Wat ik te zeggen heb over Berthe zit in de film... Dat is het. Tuurlijk, nou. Ik tuurlijk. heb dingetjes opgeschreven. Uh, als een soort houvast. Ja. Want die film is. Het bijzondere van de film is dat je het niet hebt gelaten. bij de biografie van Berthe Morizot. Maar je hebt eigenlijk. een bijna feministische film gemaakt. ook over het nu. Over de rol van de vrouw toen. en de rol van de vrouw nu. En daarvoor heb je een hele leuke. Parijs of franse rapster gebruikt. Een rapper, een ja. vrouwelijke rapper. Ja. Vertel eens, wie, hoe ben je daaraan gekomen en hoe ben je daar opgekomen? Ik, uh, toen ik bezig was met, met het ontwikkelen van de film... toen sprak ik een uh, vriendin van mij in Parijs... en die, zei, die vroeg mij, waar ben je mee bezig? Ik zei, Morisot, Bert Morisot, die ken je waarschijnlijk niet, maar... toen zei ze, wacht, Morisot, Morisot. Ze vertelde dat zij op een rapfeestje was geweest... een feestje van een radiostation... En er waren jonge vrouwelijke rappers uit de banlieue En er was een rapster die een soort freestyle had gedaan... over vrouw zijn, être une femme. En zij, zei, zij vertelde mij dat die rapster daarin namen had genoemd... van vrouwen die voor haar belangrijk waren. En dat was Rosa Parks geweest onder andere, maar ook Bert Morisot. De... de, de... Vrijheidstrijdstraat Amerika, hè? Ja. bijzondere vrouw. Ja. Bijzondere vrouw dus... En Bert Morisot. En ook Bert Morisot. Dus ze zei, goh wat grappig, ik heb daar toevallig een rapster iets over horen zingen eigenlijk. Dus en ik ben later in het, in het maakproces ben ik op zoek gegaan naar, naar dit meisje, naar deze jonge vrouw. En ik heb haar niet kunnen vinden. Ze, had, ze heeft iets van een carrière gehad, dus dat dus was een, een webpagina en een platenmaatschappij. en. Zijn platen waren uitgebracht. Ze hadden een Facebookpagina en dingen. Maar zij was gewoon niet te vinden. Alle mails die ik stuurde. <coughs> werden niet beantwoord. Uh, mensen die ik sprak. Aansprak in de Franse muziekindustrie. Zei ook ja we hebben geen idee waar ze is. Dus ik heb dat toen uh, na een half jaar moeten laten, moet, moeten laten varen. Onbevredigend. Ja toen ben ik op zoek gegaan naar andere personages. En daarmee verder gegaan. Maar het bleef gewoon maar knagen. Ik dacht ik. Ik dacht toch, ik moet haar vinden. Ik moet haar zien te vinden. Dus toen ben ik daar nog een paar maanden op een gegeven moment achteraan gegaan. En toen ben ik uiteindelijk aan een e-mailadres gekomen. Um, daar heb ik een mailtje naartoe gestuurd. Dat heb ik gevonden op de website van een zwembad. In een plaatje bij Toulouse. Waar zij ooit een stage als scholier een stage had gelopen. En toen plotseling kwam er een antwoord terug. Hoe kom je aan mijn geheime e-mailadres? En dat was... Cayenne. Het was werk, zeg. Ja, het was, het was echt... Uh... Maar je had echt een soort obsessie van... ik wil haar vinden. Ja, nee. ja ik had het nou, gevoel dat zij... obsessie is bij jou een beetje een vreemd woord, zoals ik je nu ervaar. Maar het heeft wel iets obsessiefs, natuurlijk. Nou, het voelde heel sterk dat ik iets met haar zou moeten. Ik werk, als ik mijn films maak, heel intuïtief. Ja. Ik bereid me goed voor, maar dan ga ik op pad. En dan let ik heel goed op wat er gebeurt. En de film maakt zich eigenlijk een beetje zelf dan. Ja. Ik moet gewoon opletten wat er allemaal om me heen gebeurt. En ik moet bepaalde paden moet ik proberen tot het, tot het einde te bewandelen. Daar komen we straks op. Maar nu even die rapster, yeah. die vond je. Ja, die heb ik gevonden. En die je had was... een fantastische rap. Ze was zwanger ook nog, hè? Ik ga, ik ga ik wil niet alles vertellen want dan ben ik ja, Nee, maar die film is zo leuk ja. om naar te kijken. Dan ja. gaan mensen toch wel doen. Hij wordt toch ook uitgezonden, ja, zeker. behalve dat hij in de ja, bioscoop komt. Hij komt, komt op televisie. Maar um, uh, enfin, die maakt een fantastische rap over vrouwen, hele sterke, ja. activistische, leuke vrouw is dat. Het is heel verrassend. Ze zit in een heel klein appartementje. Haar carrière is voorbij. Ja? Ze heeft uh, ja, allerlei processen met die zakelijke managers van haar, die die platenbazen die halen meisjes uit de provincie. Die scouten ze op Facebook en die geven ze een platencontract. En dat zijn nou, een soort wurgcontracten. Ja. Dus alles wat zo iemand maakt, is, daar worden ze eigenaar, eigenaar van. Dus dat, Meisjes hebben heel weinig, ze krijgen een heel klein, uh, ja. klein salaris. En dat zit. Dus zij probeert dat te doorbreken. Dus ze heeft geen werk. Ze kan niet aan de bak totdat het opgelost is. En ik kwam erachter de reden waarom zij uh, onzichtbaar was... was omdat ze in de gevangenis zat. Dus, uh, ze... Dat heb je niet in de film verteld. Dat nee. zit ook in de film. Dat zit ook in de film. Ja, dat dat heb ik dan even in. per ongeluk niet gezien. Het was gezien. een donkere fase in haar leven. Je had ook nog um, een figuur, uh, een, een taxichauffeur. Ja. Die ook opeens allemaal... ...teksten over de rol van de vrouw en het belang van de vrouw... ...en de vrouw is de moeder van dit en de moeder van dat... ...en de man mag blij zijn dat vrouwen er zijn. Ik vertel het maar is het. Is het ook een toevalstreffer geweest? Dat is een ja. Daardoor is het ook wel een beetje een film met een missie... ...en een boodschap geworden. Behalve over Bert Morisot gaat het ook over... Dat denk ik zeker. ja. Feminisme, aprella letter, Want hier waren wij twintig jaar geleden ook al over bezig. Of dertig jaar geleden, geloof ik. Maar ja, jij is verandert veranderd sindsdien, hè? Is er veel veranderd? Ja, er okay? is heel veel veranderd, ja. ja. ja. Het ook op, veel niet, maar ook veel wel. Het viel me op dat er ook heel veel niet veranderd is sinds de het 19 Het is je nu opgevallen. Ja, Cayenne, de, de rapster. Uh, Bert Morisot is een groot, groot voorbeeld voor haar. Omdat zij... Ze, ze voelt zich heel erg verwant met Bert. En ze voelt zich in dezelfde positie als ja, Bert eigenlijk. Ja, ja. Dat is het verrassende. En uh, ja, er is veel veranderd, maar er is ook heel nee, veel Natuurlijk, natuurlijk dat is ook, zo. is ook zo. Tenminste, dat is mijn perceptie. Hè? Klaas, ja. um, wij gaan even naar een stukje muziek luisteren en dan ga ik verder over je andere films nog even praten als je het goed vindt. Um, de, de, het bekende konijn uit de boeken van Beatrix Potter... komt tot leven in de animatiefilm Peter Rabbit. En die is vanaf volgende maand... wat heerlijk te zien in de Nederlandse bioscoop. Ezra Koenig, de zanger van Vampire Weekend... droeg met dit nummer bij aan de soundtrack van de film I Promise You. Come, cause you've seen it all. One day, though, you take a fall. Wrong side of McGregor's Wall. Suddenly, your eyes like a tennis ball. Up and down and side to side. Surf so hard, you'd think you died. No love for you. Wake up and you feel confused. Slight frown as you read the news. Each day, gotta pick and choose same old sides, the me's and you's But it's alright, you're welcome here Even certain kind of us are in the clear I promise you Wind blows and heaven knows That sun can turn to rain There's nothing much to fear, though Doors close and we all know That love can turn to pain So let's be each other's heat On a sunny day french press and a plate of hay some days can't escape the fray crazily careening like a bird of prey this old house is never locked even diggy winkers need, need to need knock i promise you wind blows and heaven knows that sun can turn to rain there's nothing much to fear The pain. So let's be each other's heat Feunig was dit, I promise you. Ik praat met Klaas Bensen, documentairemaker. En we hebben het het eerste half uur vooral gehad... over het onderwerp van zijn meest recente film, Morizot. Over Bert Morizot. een van de impressionisten. Een, een van de, de enige vrouw eigenlijk onder de bekende impressionisten. En daar heeft hij een uh, mooie film over gemaakt. En die film die heet, uh, die heeft als, als titel Morizot. Moed, storm en liefde. Toe maar, Klaas. Ja, ja, ja. Wat een grote woorden. Ja, ik dacht, hoe kan ik haar nou het beste omschrijven voor zo'n titel? En dit zijn de kernwoorden van haar leven, denk ik. Dus er kwamen van allerlei andere titels langs. Maar ja, dit is. wie is Bert Morisot? Hoe was haar leven? Daar ging het over. Wat vind je daarin? Moed, storm en liefde. Ja, het is wel een lekkere titel. Ik bedoel wel dat je denkt, dat wil ik zien. <laughs> dat, hoop ik maar. Ja. dat hoop ik maar. Dat, dat is de bedoeling, ja. toch? Ja, eigenlijk wel. Dat is dezelfde bedoeling. Ja. We ja. hebben het ja. gehad over um, Bert Morizot, die in een tijd dat, dat voor vrouwen helemaal niet gebruikelijk was, koet-ke-koet schilder wou schilderen. Ja. En um, we hebben het gehad over haar grote liefde, of relatie of ja. wat dan ook. Uh, Edouard Manet, de grote uh, impressionist ja. die haar veel geschilderd heeft. En ze is uiteindelijk met zijn broer getrouwd, zodat ze toch Manet ging heten. Maar het was wel toch een beetje een tweede keus. Hè? Ja. Edouard was haar eerste keus, maar die was al getrouwd. Ja. Met iemand uit Zalbommel. bommel. Ja, daar kan je niet tegenop als hebben uh, um, be Het ligt begraven op uh, het graf Cimetière de Passy. De oh, ja. graafplaats van Passy. En ze deelt het graf met Eugène Manet. Een echtgenoot. En in hetzelfde graf ligt ook... Edouard Manet. Ja, maar dat was misschien niet haar droom... om ook in hetzelfde graf te komen liggen als Eduard. Dat weet je niet. Misschien dat... was hij liever in hetzelfde bed liggen. Maar ja, dat, dat nou. daar gaan we niet over. <laughs> en je hebt ja. de film, daar hebben we het ook over gehad... toch een soort, ja, feministische... Uh, sfeer meegegeven door de rol van de vrouw toen en de rol van de vrouw nu door een hele leuke rapster ja. ook te laten vertolken en een taxichauffeur die ook allemaal theorieën ja. heeft over uh, wat vrouwen betekenen in de wereld en dat het toch niet altijd helemaal naar waarde wordt geschat um, je hebt ook gezegd dat jij heel intuïtief werkt en dat onderwerpen zich eigenlijk bij je aandienen ja uh, dit, ja. dit onderwerp over Bert Morizot heeft zich aangediend... omdat je opeens op eBay een schilderij zag van een vrouw... die jou te pakken kreeg. Je hebt de schilderij gekocht. En dat was Bert Morisot. Ja. Niet helemaal zeker of ze het was. Blijkt uit je film, maar goed, de, de verdenking is er. Maar het is een hele intrigerende vrouw. Een prachtig portret. Maar je hebt ook een hele... Um, opmerkelijke film gemaakt... die ik ooit op televisie heb gezien, volgens mij. En die heette Diary of a Times Square Thief. Die is uitgezonden, toch? Ja, zeker. Ja, die heb ik ja. toen gezien. En ja. dat was ook zo'n film die door toeval tot stand kwam. Dat je ook een dagboekje kocht of zo. Ja, Hoe is dat, dat gegaan? Dat klopt. Ik kwam toen een merkwaardig klein dagboekje tegen... ook op het internet. En die, dat waren, het was een soort schoolschriftje... waarin... Polaroids van naakte vrouwen waren geplakt. Teksten, handgeschreven teksten erin zaten. Het uh, was een klein ringbandboekje. Ja, het was een vrommelig... vrommelig plakboekje eigenlijk. Ja. Ik vond die pagina's heel mooi. Want ze had een soort pop-art gevoel. Dus ik dacht, weet je, ik ga erop bieden. En als ik het kan krijgen, dan uh, knip ik die pagina's uit. Toen zijn in een HEMA-lijstje, hang ze aan de muur. En dan geef ik ze weg op verjaardag aan vrienden en bekenden. Maar toen ik het kreeg, kon ik het boekje lezen... En er bleek een, een persoonlijk dagboek te zijn... van een jonge man uit het middenwesten van Amerika... eind jaren tachtig, dus niet eens zo lang geleden. Die besloot naar New York te gaan en daarover schreef... om een schrijver te worden. Dat was zijn grote plan. Dus hij ging naar, met de bus naar New York. Kwam terecht op Times Square. En het was toen nog een... Uh, ja, een urban jungle. Zoals een je ziet. Boeren, drugs. Ja, ja. Gedoe. Taxi-driver. Die sfeer, ja, ja. daar kwam hij in terecht. En hij vond een baantje als receptionist in een heel raar, gek hotel. En hij probeerde door te breken als schrijver. Wat een ongelofelijke schat eigenlijk. Die je voor hoeveel dollar? Een paar tientjes um, gekocht. Hebt? 78 dollar was dat. Ja. B bedoel, ja. dan denk je leuk. Die, dat ziet er leuk uit met die Polaroid-foto's. En dan krijg je eigenlijk een een juweel ja. in handen, ja. voor een filmmaker. Ja, maar het is altijd zo dat zoiets bij mij altijd een tijdje in een la ligt, ja. of hangt aan de muur, of, of er zijn gesprekken en die ja. terugkomen, en waardoor ik denk wat is dit toch, ja. waarom kleeft dit aan mij, waarom plakt het aan mij, wat, wat is hier aan de hand? Dan laat het me niet los. Ja, want dit zijn al twee dingen die ik gevonden heb, twee objecten, maar ik heb ook een andere film gehad, One Fine Day, waarin mensen, gewone mensen, een hele kleine actie doen, een kleine daad. Altijd geweldloos. Gewone mensen die... Maar een belangrijke daad. Ja, een belangrijke daad die grote consequenties heeft gehad voor de samenleving. Goede, in positieve zin. Dus denk dan aan uh, Olympische Spelen 1968. De situatie van de zwarte in Amerika was heel slecht. En je had toen twee atleten, die oh, zwarte ja. atleten, die besloten om op het podium, ze hadden, uh, goud en brons gewonnen, een vuist op te steken. Ja. Meer deden ze niet. Maar het heeft enorme consequenties gehad voor hen persoonlijk. Maar het heeft uh, heel veel betekend voor de, de zwarte in Amerika. Zij vonden dat, dat gebaar zo. dat heeft ze echt uh, heel veel energie en. en strijdbaarheid gegeven. gegeven. Ja, t, Obama heeft er ook aan. nog naar verwezen toen hij uh, de stappen beschreef. zijn weg naar het presidentschap. Hij is ook een van de stepping stones waar uh, John Carlos en uh, Tommy Smith geweest. Ja. De twee Ken, mannen. Kennelijk vind je die film One Fine Day. Nog belangrijker dan... de uh, Diary of uh, Times-Creative. Want je gaat daar nu zelf naartoe. Ik ga Even zelf naartoe. over die One Fine ja. Day. Je hebt daar vijf of zes portretten gemaakt... van ja. jonge mensen... die zo'n keerpunt waren in de strijd. Ja, die iets geprobeerd hebben. Een, een, een dominee in de DDR, in Leipzig. Die op een gegeven moment zijn kerk openstelde... voor mensen die anders dachten. Of die gay waren of bunkers waren en een keer wilde spelen. En daaruit is een soort beweging voortgekomen... Um, die misschien wel gezorgd heeft voor de val van de muur, zou je kunnen zeggen. Er ja. kwamen demonstraties uit voort in Leipzig waar de overheid niet ingegrepen heeft. Zij heeft de mensen laten lopen, dat kwam op de West-Duitse televisie... dat zagen de mensen stiekem in Oost-Duitsland. Die dachten, verrek, de overheid grijpt ja. niet in... Wij gaan ook wat doen. Hoe kwam dat onderwerp? Zo, hoe kwam deze film dan op ja, je pad? Ook weer op zo'n rare manier dat het naar mij toekomt. Het komt op een pad en het kleeft aan me. Ik, ik was aan het filmen in Chili en daar ontmoet ik een meisje in een café. En die vertelde mij dat ze daar met andere vriendinnetjes een demonstratie had georganiseerd. En daar waren een miljoen scholieren naartoe gegaan. Op de straten opgegaan. En dat hadden ze zelf georganiseerd via social media zonder volwassenen. En dat heeft vergaande gevolgen hoe gehad. Hoe heet in die Shiri. beweging ook weer? Het was de revolutie van de penguins. De penguins, oh ja. Omdat ze allemaal ja. schooluniformpjes aan hadden: ah, zwart ja. en een wit kraag. Ja, ja. En zo zitten er allemaal een boeddhistische monnik. En ja. er zitten allemaal mensen in die op hun kleine manier een daad hebben gesteld. waardoor er iets veel groters ontstond. Hè? Ja. En dat ja. is. En, en je zei dus hoe is dat tot je twee, twee, drie van die verhalen ja. kwamen naar mij toe. En toen dacht ik, goh, twee, hetzelfde verhaal daar nog een keer, nog een keer. En toen begreep ik dat ik daar echt iets mee moest gaan Laat doen. Maar verhalen komen toch niet zomaar naar, je, naar mij, komen die verhalen nooit? Die komen vast naar je toe, ik weet het Ja, zeker. maar ik zie ze dan niet, en hoe zie jij ze dan wel? Ja, het, het, het, het, raakt, het komt in je systeem op de hele manier. Dus dat houdt me dan heel erg bezig, en dan als een soort sneeuwbal komt er dan, plakt er weer eentje aan vast, en dan... Gaat het ballen, het wordt het een balletje wat dan gaat rollen. Want, want die, gaat die, die, die ontzettende leuke film, van een mooie film, vond ik dat. Die dagboek, want, ja. he, die dagboekfilm van die man. Daar ja. ga je iedereen opzoeken en filmen en interviewen. Die met die, Robert heette die? John. John ja. Ja. Die met die John te maken hebben gehad. Want hem ja. vond je niet meteen. Nee, nee, nee. Ik, het enige aanknopingspunt was dat dagboekje van hem. En het lukt niet. Niets werkt meer. Hij raakt volledig. Je lees ik in dat boekje aan lagewal. wal. Ja. Hij begint steeds groter te schrijven, op plaats alleen maar woorden. En de laatste pagina's zijn met een mes uit het dagboekje gesneden. Dus ik vroeg me op een gegeven moment af: hoe zou het nou met hem zijn afgelopen? Vooral wat wat me erg aansprak is dat hij alleen zichzelf de schuld gaf en niet de samenleving of de omstandigheden of dit of dat. Het was zijn eigen probleem. En dat sprak me erg aan. Dus dacht ik: ik wil graag weten hoe het met hem is. En mijn enige aanknopingspunt waren de mensen in het dagboekje. Dus, en dat waren mensen uit die ruige tijd. En dus waren een, enorm kleurrijke mensen. Een hè? ex tripper ja. een ex-gangster. Ja. Dus die heb ik gevonden en die leg ik dat voor. En die kijken naar en zeggen, ja, John, John, John, wie zou dat kunnen zijn? Ik, ja, en ze vertellen vooral over zichzelf. En zo ontstaat een beetje een tijdsbeeld. En je leert van die mensen uit de rafelrand, die leer je kennen... En die film gaat eigenlijk over brouw. Want dat is wat ik John wil vragen, de schrijver. Van de man die schrijver had willen worden. Ja. die spijt heeft van die weg die hij gekozen heeft. En daar geven al die personages in de film van mij, in die film... een antwoord op eigenlijk. Ja. Als ze praten over hun eigen leven. En dat geldt eigenlijk, we hebben het nu over drie films. Je hebt drie films gemaakt, ja. hè? Ja. En, en in één film zit ook dat beeld, ik weet niet meer in welke... van zo'n prachtige zeepbel Ja. Die is dat die film van die John? Dat is uh, in de diary zitten, ja. Het begint met zo'n gekleurde ja. grote bellenblaasbel... die helemaal door ja. New York zo... en dan opeens uit elkaar spat, hè? Dat zijn dingen die, uh, die je tegenkomt als je er staat. Als je gewoon staat, dan zie je die bel. Ja. En dan ga je die filmen. In deze film uh, over Bert Morisot... daar zit een taxichauffeur, Jérôme ja. Joseph. En die stond naast een taxi te wachten... In Parijs. En die heb ik aangesproken en gevraagd of hij vrij was. om hem twee weken met ons, of drie weken met ons op te trekken. Als, als chauffeur. chauffeur gewoon. Ja. En toen heeft hij gezegd: Ik ga het even overleggen. Toen heeft hij zijn vrouw gebeld. Toen kwam hij terug en zei: Het is goed. Ze akkoord ze d'accord. Akko. En uh, daarna waren we met hem onderweg. Maar hij stond daar op straat gewoon. En hij is een prachtig personage in de film geworden. En de straat waar, waar we stonden. Waar hij stond. Waar ik hem ontmoet heb. Daar keek ik naar. En dat was de Ruud Amsterdam. Dus dat zijn uh, mooie toevalligheden. Ja. Maar dan weet je dat het klopt. Dat alles pakt en klikt. Het klikt in elkaar. En dan weet je dit is goed. En vertrouw je dan altijd op je intuïtie? Vertrouw je erop dat dat allemaal wel gebeurt? Of schrijf ja, je alles van tevoren toch nee, uit? Nee. Het is allemaal nee? toch... Je bereidt je... Bereid je ik, tenminste, ik bereid me heel goed voor. En daarna is het een soort vrije val eigenlijk. Vroeger was ik daar heel bang voor. Ik vond het zo... Langstaanjagend, want als je een, een scenario hebt, een script... dan weet je, als je, als, als je actie roept, gaat de deur open. Dan komt een vrouw binnen, die loopt naar die man toe en zegt... ik ga bij je weg. En dan kun je, als je actie roept, gebeurt dat. En dan kun je tien keer roepen en dat gebeurt. En dan ga je kijken, hoe gaan je dat draaien? Maar in dit geval, bij een documentaire, roep je actie... en de deur gaat niet open. Of die gaat wel open en er komt een man binnen in plaats van een vrouw. Je hebt geen idee eigenlijk wat er gaat gebeuren. nee. nee. Hitchcock, die heeft dat heel mooi gezegd. Die zei, um, bij speelfilm is regisseur God. En bij documentaires is God de regisseur. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik heb ook geleerd om daarop te vertrouwen inmiddels. Ja, ja je hebt af en toe wel... Ik geloof toch ook in Bert, de, de film. Dat iemand staat en echt iets vertelt. dat ik denk, nou, daar heb je gezegd, vertel het nog. En wat ja, ik ook, zeker, zeker. Wat zeker. ik ook vond ja. bij de... De kleinzoon, ja. wat ik geen prettige man vond, eerlijk mm -hmm. gezegd. De, dus de zoon van die Julie, ja. die niet aardig over Bert sprak... en ook weinig heeft gegeven, kennelijk. Maar die zei ook twee keer, van, zoals ik u al heb verteld... Mm -hmm. toen dacht ik, goh, waarom heb je dat niet over laten doen? En doe het nog één keer zonder dat, zoals nee, ik u al heb verteld. Nee, maar dat kon niet. Hij, oh. hij, wilde, hij was nog nooit... Hij, hij was, is van de bronwillig familie Rouart. Ja, kunstadel ken... in Frankrijk. kunstadel. Zij hebben... Een, de hele kunstverzameling van Bert Moruzo van ja, Edouard ja. Manet... al generaties lang. Ze woont ook in het huis hè, van de familie. Ja, nou, dat hebben ze erbij. Ja, ja. Dat hebben ze er nog okay. even bij. Maar, maar die goed. meneer, die wilde niet in beeld. Hij wilde niet gefilmd worden. Oh, dus je was al blij dat je hem had? Dus ik was heel blij eigenlijk nooit. Zij hij heeft nog nooit in een documentaire oh, iets gezegd over Bert. En ja. Ik heb hem zonder camera gesproken. Ja, dat, dat is dat het enige wat hij die. wilde. Ja. En daarna heb ik de camera aangezet. Hebben we de camera gezegd, ik wil hem toch aanzetten. Ja. Maar toen wilde ik hem natuurlijk nog wel. Dat ja. hij mij ging vertellen wat hij me daarvoor gezegd had. Tuurlijk, maar dat zei hij ook. Dat heeft hij ook <laughs> helder gezegd, ja, inderdaad. Nou, dus even, want drie films, je bent niet heel jong. Nee. Hoe oud ben je? Ik ben 61. 61. Dat ja. betekent dat je laat bent ingestroomd. Ja. Zij ingestroomd. Tot. Waar kwam je vandaan? Wat deed je daarvoor? Ik kom in principe van de werkvloer. De werkcloer van de filmwereld. Van de film, ja. Ik ben begonnen als onbetaalde stagiaire. Je hebt eerst gestude rechter gestudeerd. Ja, toen naar montage toe, toen naar filmproductie. En dan... Uh, ik wilde heel graag regisseren. Maar ik durfde die stap gewoon niet aan. Ik, ik, ik had er moeite mee om me kwetsbaar op te stellen met mijn films. Om te laten zien wat ik wilde laten zien. En op een gegeven moment uh, was het moment daar. Toen dacht ik, nu gaat het gebeuren. Weet je, ik ben... Mijn hele leven lang eigenlijk laat geweest met alles. Ik was laat met mijn eerste keer zoenen. Ik was laat met mijn eerste keer vrijen. En dat was toen vreselijk, vond ik dat. Maar het Omdat laatste... altijd onzeker was van... Nou, dus ik dat wel? Nou, maar of? Ik wilde alles al zo graag. En bij mij zit er een soort, een soort vertraging in. Mm. Dus naar mijn gevoel, dat is nu een enorm voordeel voor mij. Zo, zo zie ik dat. Yeah. Want nu heb ik nog heel veel te doen. Ik heb nog heel veel films te maken naar mijn gevoel. Omdat ik gewoon in alles laat begonnen ben. Dus je gaat tot je 130ste door. Ik denk het wel ja. ja. ja. Maar je, je hebt ook ergens op je website gezegd. The path is made by walking. Dus het pad wordt gemaakt door het te lopen. Ja. Wat bedoelde je daarmee? Je moet gewoon um, doen wat Bert zo gedaan heeft. En je moet gewoon de moed hebben om iets op te pakken. Als je iets wilt, moet je dat gaan doen. En het tweede belangrijke wat zij mij bevestigd heeft nog een keer... en wat overkomt het duidelijk moet worden in de film. Hou vol. Dus heb de moed om dingen op het spel te zetten. En hou dan ook vol. Probeer het vol te houden. Weet je, ga je ten onder, dat kun je ook op een andere manier ten onder gaan. Hmm. Maar ga dan ten onder met je eigen dingen. Met wat je zelf graag wilt. Waar je naartoe wilt. Is dat ook jouw levensles? Zullen we maar een beetje dik zeggen. Nou, dat, ik, ik leer er nog steeds bij. En dat is prachtig. Hmm. Wat ik, bijvoorbeeld wat ik geleerd heb van deze film. Ik dacht altijd. Het levensgeluk ligt in het verlengde van je ambitie. Van je passie. Je wilt je droom verwezenlijken. En voor mij, ik dacht altijd. Dan moet je gelukkig. Daar zit het. Een levensgeluk zit als je je droom waarmaakt. En het kan zijn... Dat je bedrijfsleider wilt worden bij de Albert Heijn. Of het kan zijn dat je zegt: Ik wil gedichten schrijven. of ik wil wat je ook wilt. Mm -hmm. Ik heb gezien bij Bert Morizot en ook bij anderen. dat dat niet automatisch het geval is. Omdat de wereld. Nee, ze zijn makkelijk niet, niet is. Ze hebben hun droom verwezenlijkt. Ze hebben nou. waargemaakt wat ze wilden. En het heeft ze niet gelukkig gemaakt. Dat zit daar helemaal niet. Dat is Waar een zit nieuw in... Ja, Dat weet ik niet. Maar dat is een inzicht wat mij deze film gebracht heeft. Het zit heel erg anders. Het levensgeluk is niet automatisch gekoppeld aan het verwezenlijken van je droom. Bert de heeft toch niet van, echt hè? haar droom verwezenlijkt? Ze is een professioneel schilder geworden. Ja. En het trieste is dat op haar huwelijksakte met Eugène Manet... halverwege haar leven, staat Bert Morisot beroep geen. Nee. Op haar sterfakte staat Bert Morisot beroep geen. Geen. Ja. En dat is het drama eigenlijk van haar leven. Want ze wilde een professioneel schilder. Worden. Dus ze is niet geworden wat haar droom was. Uiteindelijk niet, maar ze heeft wel de erkenning gekregen in haar tijd. Hè? Ja, ja. En kijk, volgens mij, wat ik zo aan die films van jou, wat ik eraan heb overgehouden... is er altijd een soort spiritualiteit in zit. Ze dus zijn ook uitgezonden bij de boeddhistische omroep, twee van die films. Ja. Die bestaat geloof ik niet meer, die omroep. Nee, nu bij de NTR, hè? Deze film is wel, ja. Ja, ja maar ja. de hele boeddhistische omroep Ik, ik heb geen idee, toch? ik weet niet waar ze zijn. Nou, die ziet er ieder geval in de lucht opgegaan. Ja. Maar dat vond ik ook eigenlijk wel passen... bij het soort, het soort sfeer wat er in jouw films hangt. Een soort ge geduldige sfeer. Ja, ben jij uh, een ge beetje... Ge geduldige meneer ben ik. Geduldige meneer? vasthoudend, uh, je hebt iets in je hoofd, als het eenmaal in je hoofd komt, als het eenmaal een vorm krijgt, dan zet je je tanden er ook in. Ja, maar als iets niet lukt, niet werkt, dan is het ook een kwestie van loslaten. Dan moet je het ook laten gaan. Dan moet je wegstappen. En het dan... klinkt echt heel boeddhistisch dit hoor. Ja, nou ja prachtig. Ben je boeddhist? Nee, Nee? nee ik denk Zou je niet, niet boeddhist worden? Want je bent volgens mij helemaal geschikt ervoor. Nou, prachtig. Altijd goed. Altijd leuk om te horen. Ja, nee, ja. maar goed, je bent niet ja. een driftig iemand. Je bent iemand nee. die heel geduldig... heel goed naar jezelf luistert, kennelijk. Goed ik luister heel graag naar mensen. Ik, ik, ja, ik, ik hou heel erg van mensen. Hmm. En nee. iedereen heeft iets moois te vertellen. Veel mensen hebben iets moois te vertellen. Dus er zit veel dan meer dan dat we altijd denken... en dat er zit, denk ik. Hmm. En um, dat is misschien een hele rare overgang die ik dan maak. Maar dan denk ik, je zit in de wereld van documentaires maken. Ja. Dan ben je afhankelijk van Jan en alle man. Want ja. hoeveel sponsors, filmfondsen, ja. uh, filmplannen moet je wel niet indienen. Hoeveel commissies buigen zich erover tot je eindelijk ja. een beetje geld krijgt... om te maken wat je zo graag wil. Ja. Kan je dan je intuïtie nog wel gaande houden? Of uh, denk je dan niet, weet je, laat maar. Dat denk ik uh, elke week, denk ik. <laughs> nee, maar je, je houdt vol. En je weet dat je door moet. En dat heeft ook met, je, met het onderwerp te maken. Ik maak weinig films. Maar die zitten zo diep bij mij. Dat ik ze gewoon moet maken. Die kan ik niet loslaten. En om het te, me te kunnen veroorloven om documentaires te maken. Omdat daar niets van te leven is. Schrijf ik die... Speelfilmscripts, scripts voor speelfilms in Wel, het buitenland. Oh, die, wat, doe, wat is dat dan? Wat schrijf je dan? Uh, er zijn drie Noorse speelfilms die ik geschreven heb. Er is net oh. een film uit Mexico die ik geschreven heb. En het is fictie. En daar verdien ik dan mijn geld mee, eigenlijk. Oh, wat fantastisch. En dat voorzin dan, ja, dat verzin ik. Dan schrijf je eigenlijk een halve roman, maar dan in een filmscript. Ja. Nou, ik heb een film gemaakt, een script geschreven... voor een film die zich afspeelt in Noord-Korea. Die is ook voor een deel in Noord-Korea gedraaid. En uh, ja, die zegt iets over de situatie daar. Over de Olympische Spelen, of dat niet? Nee, dat niet, dat niet. <laughs> over de manier daar waarvan de mensen in Noord-Korea denken dat hij kan vliegen. Dat, dat hij Noord-Korea heeft. Ik heb een film, een andere Noorse film, over een, een Sami-meisje. Een meisje van een rendieren. Familie van rendierhoeders die worstelt met haar volwassenwording. En heeft dat werk net zo je hart als bijvoorbeeld deze film... over Bert Morizot? Ja. Ja? Want je doet moet je goed doen. Maar dat wij is... zien het allemaal niet, die fantastische Noorse... en nee. Koreaanse speelfilms. Ik, ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, er zijn er een of twee... die, ik, die zelf no ik zelf nooit gezien heb eigenlijk. Oh. Maar het is goed. Maar da daar leef je eigenlijk van. Ja. Ja. En de films, dan speel je net mee kiet, neem ik aan. De documentaires. Nou, ik kan ervan leven. Ja. Van deze mix ja. van, van dingen eigenlijk. Ja. Ik zou het graag anders willen. Wat, wat is nu tot slot, laatste vraag... Wat is jouw hoop voor de betekenis van deze film, van, van Bert? Wat hoop je dat het publiek ervan meeneemt? Ja... Ik hoop wat alle makers willen eigenlijk. Ik wil heel graag een breed publiek bereiken. Ik wil niet per se de mensen bereiken... die al iets over de impressionisten weten. Ik, weet je, als je me vraagt waar ik van droom... daar droom ik dan van. Dat er, ik ga het toch weer zeggen... de dames ja. van de Jumbo naar mijn film gaan. De dames Dat van wil de ik Jumbo. zo graag. Ja. Weet je, daar, ik, ik wil mensen bereiken... die niet zo denken zoals ik zelf al denk... Weet je, ik wil in dialoog. En ik wil ze iets anders laten zien, een andere wereld. En, ik en wil in ze... één woord, wat moeten ze dan gaan denken? Ze moeten denken. Ze moeten aan zichzelf denken dan. Ze moeten aan zichzelf denken. Daar is Bert Morizo voor. Het is een spiegel. Volg jezelf. Die je, je terugbrengt als het goed is. Die je ja. helpt om antwoorden te vinden in jezelf. Nou, Laten we nog even goed kijken naar dat mooie portret van Bert Morizo. En Klaas Bensen, ik bedank je hartelijk voor dit gesprek. Dank je wel. En ik wens je alle geluk van de wereld. Nou, soms in het lief van je. Dank je wel.